Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Niet op vakantie. De belangrijkste reden is dat mensen geen geld hebben of moeten bezuinigen. Blijkt uit de vakantiegeld-enquête van het Nibud. Twee jaar geleden gaf ruim 1 op de 10 mensen aan niet op vakantie te gaan. Uit de enquête blijkt ook dat veel mensen van tevoren een budget bepalen voor de vakantie. Een Somalische man is in Amerika schuldig bevonden aan piraterij. Hij krijgt daardoor automatisch levenslang van de rechter.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 Onderzoeksfinancier KNAW wil dat de jaarlijkse bijdrage van 7 ton stopt... ...omdat de proeven tijdens gewichtsloosheid te weinig op zouden leveren. Gevreesd wordt dat ook andere ruimteonderzoek wordt gestaakt. De Gelderse politie heeft een man opgepakt voor het ongeluk op de A50 vannacht bij Nijmegen. Een auto raakte toen de vangrail in de middenberm... ...waarna twee wagens erachter op elkaar botsten. Daarbij raakten drie mensen gewond. De bestuurder van de voorste auto rende na het ongeluk weg... Getuigen melden vanochtend dat er een man met bebloed shirt ronddiep in het Gelderse dorp Oosterhout. Toen de man werd aangehouden bleek dat hij had gedronken. Een Japans onderzoeksschip heeft een diepte record gevestigd voor een zeeboring. Wetenschappers bereikten een diepte van 7740 meter onder het wateroppervlak, bijna 700 meter dieper dan het vorige record. Met de boring hopen de wetenschappers meer te weten te komen over de aardbeving die de, die de tsunami in Japan veroorzaakte. Het weer beholkt en regenachtig, maar op steeds meer plaatsen droog. Middagtemperatuur een graad of 18. Dit was het NOS Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Laren en Alfred Bunschoten 5 kilometer. De A9 Alkmaar Amstelveen is dicht bij de Wijkertunnel. Er is een auto met aanhanger geschaard en die heeft een lading aardappels in de tunnel verloren. Verkeer kan beter omrijden via de A22. Door werkzaamheden een hardnekkige file op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug 7 kilometer. Op de A15 Europort Rotterdam is de weg bij de Botlek tunnel dicht na een aanrijding. Verkeer kan omrijden via de Botlekbrug. Op de A27 Gorkum richting Utrecht. Bij Utrecht Veemarkt 4 kilometer. Na een aanrijding is daar de rechte reis ook dicht. Verderop tussen Beeldhoven en knooppunt Eemles 11 kilometer. Dat heeft alles te maken met de afsluiting van de A28 bij Utrecht. Verkeer vanuit de Randstad richting Zwolle en verder kan het beste omrijden via Arnhem en Apeldoorn, de route over de A12 en de A50. Tot zover de verkeersinformatie.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 Haan, naar vart en ons, heb die Mama zegt dat er man en oude zij, ze slijmer is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee is hier zo fris. Ze plast de tilt met vredes weer haar je op van om. Maar potsel roept ze gil, de zee zit in mijn ogen. Nou Ik hoor het, uh, Rob Harms. Ja, goedemiddag. Daar zijn we weer. Ja, en geweldig. Hè? Goedemiddag luisteraars in Zandvoort, de regio en verder buiten tot zelfs in het buitenland. Ik heb het al vaker gezegd, bevrienden, mensen van ons in Canada zitten op dit moment mee te luisteren. Fijn dat jullie allemaal aan de radio gekluisterd zitten, want we hebben weer een hele speciale gast vandaag. Uh, en als ik zeg een speciale gast, Rob Harms, jij zit aan de platen en de cd's. De man die tegenover me zit, die weet alles van platen af. Ja, en we gaan vandaag alleen maar platen draaien. Nee, we gaan eerst praten met die man. Ja, uiteraard. En, en, en vervolgens horen we precies wat hij allemaal heeft meegemaakt. Lieve luisteraars, tegenover me zit Nico Stammers. En dan zullen de mensen zeggen, wie is Nico Stammers? Ik kan me haast niet voorstellen, want hij is fractievoorzitter in de gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid. Nou, dan zegt... Iedereen van, oh die. Ja. Nou, Nico zit tegenover me. Maar wat een heleboel luisteraars niet weten is... dat hij heeft al een leven lang in de platenindustrie gezeten. En wist u luisteraars dat we in Zandvoort een platenfabriek hadden? lag naast de kogredeks. En ik hoop van Nico een heleboel over het verleden tot het heden te horen. Nico, welkom. Goedemorgen, dankjewel uh, Pieter. Nico, hoe ben jij in die platen gerold? Hoe ben ik in die platen gerold? Ja, ik zocht op een, een baan, dat is heel simpel. Hè? Ja. Ik was jong, was een jaar of twintig en uh, 1970 was het. En ik, ik zocht werk en er stond een advertentie in de krant uh, van CBS, heette dat uh, toen al. CBS-Grammofoonplaten. Uh, daar heb ik op gesolliciteerd. ben s morgens naar Haarlem gereden. Ik woonde toen in Beverwijk. S morgens in Haarlem gereden, gesolliciteerd in de platenperserij. En uh, stond smiddags achter die pers. Ja. Want, uh, in in nee, de Dat was in de waardepolder in Haarlem, ja. ja. En het was uh, onmiddellijk beginnen. Want ze hadden daar hard mensen uh, nodig. Dus, Even leg eens dus op een rustige manier aan de luisteraars uit: platen persen. Hoe gaat zoiets? Ja. We praten over vinyl dan. Hè? Hoe gaat zoiets? Uh, ja. je, je zegt het overigens juist, want het, het, het gaat nog steeds uh, zo. Althans, uh, er worden nog steeds uh, platen geperst en dat is natuurlijk wel uh, erg grappig in deze tijd van, van, uh, van moderne techniek, cd's en, en alles via iTunes uh, blijft dat, dat medium blijft nog steeds uh, bestaan. Maar, maar hoe werkt zo'n proces? Uh, het, het, nou, het is niet, niet zo moeilijk. Uh, de muziek uh, wordt gesneden in, in een lakplaat en dat moet je je daarbij voorstellen, dat is dat de groef gesneden wordt. In, uh, in elke plaat zit een groef, hè. men heeft het altijd over groef. Maar het is maar één groef en die loopt van het begin tot het eind. En daar zit de muziek in. Uh, dat wordt eerst, die wordt er eerst uh, laten we zeggen, via een bijteltje, trillingen uh, en dergelijke. Dat kan vertaald worden dan door, later door de platenspeler naar, naar tonen. Uh, uh, als je die, die, die lakplaat hebt, dan kun je daar uh, matrijzen van maken. Dat is uh, ook een uitgebreid proces, heel technisch. Ik ga er niet al te ver op in. Uh, met die matrijzen, dat zijn de mallen voor, voor de, de grammofoonplaat. Uh, wordt met een, een broodje, dus zoals ze dat noemen. Dat is een stukje bijna uh, nou, ik zeg maar kneedbaar PVC. Kunststof in ieder geval en gloeiend heet ook. Uh, dat wordt, komt tussen die twee matrijzen te leggen. Dat, dat wordt gepest, uitgepest, wordt gekoeld. Dan krijg je dan, dan stolt dat hele, hele spul. De pers gaat open en je hebt de grammofoonplaat in hele korte bewoording is dat. Hoeveel minuten doet ze in het proces? Nou, hoe dat tegenwoordig is, ik, ik weet het niet. Maar ik schat, ik schat het op een halve minuut. Ik zou het je Zo snel? Niet, ik zou het je echt niet kunnen zeggen. Ja, goed, er moeten miljoenen platen per, per jaar geperst worden. Dus dat, uh, dat is allemaal vergaat. Ik, kun, gaat allemaal ik kon niet net hè? zeggen, een, een spiegel zit er ook op een plaat. Zit, ja, oh ja, dat is, de spiegel is het, uh, het gedeelte waar uh, het, uh, het label uh, opgeplakt is, uh, ja. zeg maar... En uh, ja, het grappige is dat ik nog steeds platen tegenkom waar mijn eigen handschrift in, in staat. Verteld, hoe doe je dat dan? In de, in de productie, in de, in de, als je de matrijzen maakte, de, de moedermatrijzen, dan moest daar uiteraard een catalogusnummer in, uh, in gezet worden. En dat ging vroeger gewoon met de hand, met een, met een grafjeerbijteltje. En dan moest je een spiegelbeeldbusje dat nummer erin schrijven. Dus mijn eigen handschrift staat, staat in uh, dus je komt heel veel wel zeer beroemde platen. Ja, je ja, komt ja, ja. wel eens platen delen, die is van mij. Inderdaad, ja. ja, ja. Leuk is dat. Ja. We gaan even terug, Nico, naar, naar het verleden. Ja. Want uh, je praat nu net over CBS, maar Artoon, dat was de fabriek die uh, in Zandvoort kwam en die later verplaatst werd naar Haarlem toe. Uh, ik heb begrepen dat er uh, een paar uh, jongens waren, gebroeders Slinger. De gebroeders Slinger, ja. Dat, dat is begonnen met, uh, met uh, Dirk Slinger, dat was de oude, oude Slinger en... Uh, die uh, had een, een oliebedrijfje, de, de Trio Oil Company, en dat, dat zat in, in Amsterdam. Uh, deze man was uh, ook heel erg geïnteresseerd in, in jazz. Was een enorm jazzliefhebber. En uh, zag ook wel brood in uh, distributie van, uh, van grammofoonplaten en importeerde die uh, vanuit uh, Amerika. Uh, kwam op een gegeven moment op het idee om dan zelf ook maar eens een, een platenbedrijfje te beginnen hier in uh, in Nederland en dat werd uh, Arton en daar waren hoe kwamen de... ze aan die naam Artonen uh, ja uh, ik heb dat ergens gelezen je hebt de bekende uitdrukking... Uh, ...C'est ton qui fait la musique. Ja, ja. En zij hadden... ...C'est ton qui fait la musique. Dat was de slogan van... Uh, ah, dus ja, dat ja, heeft ja. waarschijnlijk iets... Een, een, ja, ...een mengeling van het artistiek... ...en, en, en geluid. Dat is... Dat... O, o, zodat, over wat jaar praten we nu, Nico? Dan praten we over, uh, over 1956, toen is uh, de Artoon uh, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus toen werd het uh, officieel een chromofoonparatorbedrijf en die werd gerund, overigens door de twee zoons van, uh, van, de, heer, uh, van de heer Slinger. Ja, en, um, ja. En, en die, die besloten in Zandvoort een fabriek te starten. Nee, die zijn in Haarlem begonnen. Het is een, het is een misverstand dat de, men begonnen is met Artoon in, in Zandvoort, want dat is niet het geval. Ze zijn in Haarlem begonnen, daar is in de waardepolder is toen ook al een, een klein uh, platenperserijtje neergezet. Ja. Uh, het kantoor was in Haarlem, dat was eerst in de... Parklaan en ging later over naar het, uh, het grote Hotel Funkler in de Kruisstraat in Haarlem. Dat is. Maar nu Albert uh, Heijn. Nu Albert Heijn, ja. Dat was toen een, uh, een heel groot uh, hotel waar. Uh, Diverse vorstenhuizen ook te gast. Waren. Dat zie ik in een advertentie van het hotel. Een Nederlandse vorstenhuis, een Duitse vorstenhuis. Zelfs het Persische vorstenhuis heeft daar gezeten. Maar goed, werd een, een grammofoonplatenbedrijfje. En in de, de ballroom werd de platenkamer uh, ingericht. Dus daar werden de platen opgeslagen. En een eindje verderop in het pand kwam de galvanische afdeling waar de matrijzen. Maar hoe staat het dan in verhouding met een fabriekje in Zandvoort? Dat is in 1963 gekomen. Ja. Uh, uh, aanvankelijk, uh, ja, het, werd, werd, het was heel klein. Hè, het was een klein, klein bedrijfje, maar uh, uiteraard wel, wel groeiend. Uh, men besloot in 1957, meen ik, uh, ja, 57, de fabriek uit te breiden, een moderne fabriek in, in uh, Haarlem neer te zetten. Maar uh, omdat de zaak flink groeide, uh, had men uitbreiding nodig. En uh, in die tijd was er in Zandvoort, en dan praat ik over 1963, daar was een klein uh, platenperserijtje, een en dat was begonnen door ex-medewerkers van Bovema. Dat was uh, onze concurrent. Uh, die redden dat financieel niet en dat werd toen opgekocht door, uh, door Artoon, zodat zij hun fabrikage uit konden breiden. We gaan er zometeen verder over praten, we gaan even naar Artoon <coughs> luisteren. De oude platen. Ja, de Millers. Ja, goed hè. Leuk. Hé, hey, dan praten we wel over die plaatje, heb je hebt net even gekeken. 50 jaar geleden is die op de markt gekomen. Je hoort het er niet aan af, hè? Geweldige muziek, toch? Heerlijk. Ja. En van Artonen natuurlijk. Eh, precies. Wat maken we reclame voor die zaak? Ja, nou, hij bestaat al niet meer, geloof ik. Dus het is niet zo dat hij een beetje achterhaald. Nico, we waren gebleven. Ja. Uh, goedemiddag, luisteraars. Uh, Even terughalen. We praten momenteel met Nico Stammers over de platenfabriek Artoon. Die oorspronkelijk ook een vestiging in Zandvoort had. En later naar de Waardepolder, of tegelijkertijd in de Waardepolder, de grote bedrijf had. Uh, Artoon, later overgenomen door dus CBS. Nico Stammers weet daar erg veel van. En we praten graag door met Nico. Even de Zandvoortse vestiging. Ik heb begrepen dat ze ook 78 toeren maakten. Uh, het lijkt me onwaarschijnlijk. Omdat het in 1963 was. Ja. Dus ik denk niet dat er nog veel 78 toeren platen in die tijd ge, ge, gepest werden. Dat was toch al het moderne LP gebeuren. Dat was trouwens ook de opzet. Want in Haarlem werden de, de singles gepest. In die tijd waren er natuurlijk singles... Ja, dat was... Die verkopen die waren gigantisch. Ja, tegenwoordig... Die waren ook goedkoper dan een LP. Die waren goedkoper dan, uiteraard, ja, maar ja. daar bestond natuurlijk ook de, de, de top 40 uit en, uh, en dat soort zaken. Uh, LP's werden uiteraard in kleinere oplagen uh, en daar gebruikte men de Zandvoortse vestiging voor. Dus daar werden in twee ploegendienst werden daar LP's gepest. Uh, volgens, volgens mijn informatie is dat uh, met 45 man zo'n beetje. 45 man? 45 man werkten daar, ja. En die hadden lang niet uh, altijd de hele week werk. Zo. Dus uh, men zat ook heel veel in het zonnetje buiten. Uh, later is dat, uh, is dat uh, uiteraard veranderd. Want, ja, die... ik, ik heb wel eens in het dorp een, de opmerking gehoord dat de vestiging in Zandvoort de zandplatenfabriek werd genoemd omdat er nogal wat ruis in de platen zat. En dan zei ze, ja dat is duinzand wat er ingestoven is. Ja dat zou niet best geweest zijn. Want ik denk dat één dat korreltje zand dat veroorzaakt al een gigantische deuk in een, uh, in een LP. Dus dat zou uh, niet, niet het Waarschijnlijk geval, door ja. de concurrent ja. medegedeeld. Wie weet, dat zou kunnen. Wat wel het geval was, zeker in de beginperiode natuurlijk. Uh, matrijzen en dergelijke, dat was hartstikke duur. Uh, Artoon kon zelf nog geen, uh, in de beginperiode nog geen matrijzen maken. Want hij had geen galvanische afdeling. Dus dat werd in Duitsland gemaakt. Uh, de, de, de snijdingen ook. Uh, wat was daarvan dan het geval, uh, gevolg dat iemand met een, een autootje even naar Duitsland moest om een paar matrijzen op te halen, né, als, als er een, een bepaald nummer op de, op de pers stond. En uh, dan ging men persen met die dingen, maar ja, die hadden ook niet het eeuwige leven. Dus dan kreeg je een afkeuring van, van, van grampefoonplaten, werd er nieuwe matrijzen ingespannen. Maar dan hadden ze er maar drie en die oplage was dan veel groter. Dus we deden ze toen, ja, dan moeten we toch die afgekeurde matrijs maar weer. Dus de, de, de minst slechte matrijs werd dan al gebeurd. En dan krijg je uiteraard wel... Een LP's of, of plaat met tikken en, en dat soort zaken. Maar ja, het is de beginperiode. Ken, ken je nog mensen... zeg maar dat het charme van de van de grammofoonplaat is, ja, af en toen tikje. je. Ken je nog mensen die uit Zandvoort uh, of hun namen die daar gewerkt hebben? Uit de, de Zandvoortse vestiging uh, weet ik alleen dat, dat de, de voormalige directeur daar uh, uiteraard een, een flinke vinger in de pappen. Dat was Peter, Peter Bouwens, die heeft uh, dus later de directeur geworden van, van de Waardepol er ook. Uh, mensen van de, van de planning ken ik bij naam, omdat die later ook in, uh, in Haarlem hebben gerecht. Of well, eigenlijk altijd in Haarlem, We, maar die, weet je wie? Die, die pendelde, dat was, was uh, geen Borst. Zandvoortse namen, die ik wel bij, uh, bij CBS tegenkomen ben. Tenminste, als dat allemaal Zandvoortse namen zijn, dat weet ik ook niet precies. Maar ik ken wel een paar Zandvoorters in de naam Driehuizen, die, uh, die is, is wel bekend. Kom je overal ik, uh, tegen? Die kom je overal tegen. Paap heb ik, uh, heb ik uh, ook gezien. Brouwer uh, was, een, was een collega van mij in de. In de Ik weet dat Sonja uh, Bos daar ook gewerkt heeft. Ja, maar die heeft misschien uh, in, de in de Kruisstraat Zandvoort gewerkt en niet in, ja. in de Waardepolder. Dat zou, uh, of in Zandvoort. En, en Zwemmer, ja. Teun Zwemmer werkte dat, ook. Dat, dat, ja, en, en, en er waren toch een ja. heleboel Zandvoorters die daar betrokken bij waren met die platen. Ja. Um, goed, dan op een gegeven moment, jij gaat in de Waardepolder werken. Kom je wel eens artiesten tegen? In de waarop, in begin in de beginperiode. Dan, maar dat waren meestal uh, de, de Nederlandse uh, artiesten die, die even binnenwipten om te kijken of, uh, of alles nog goed ging. En toen ik daar pas werkte, was, was Shaki Schram. Die had daar een gigantische hit met uh, het bekende glaasje op laatje rijden. Dus die vertoonde zich daar nog wel eens. Uh, die zag er uh, iets anders uh, uit, neem uh, ik aan. Als hij uh, ja, nog uh, leeft, ik weet uh, geen uh, of uh, ik, je leeft. Volgens mij leeft hij niet meer. Maar, uh, Lang haar. Nou, zo nee, nee, want het, ik meen dat hij, dat hij vrij kort uh, krullend rood haar had, uh, als, ik me, als ik me goed herinner. Maar, en die niet. komt dan binnen en dan is het Dag Bussauds, Dag Shaggy. Dat waren artiesten, ja, die hadden natuurlijk ook belangstelling voor het, het hele procedé. En het is uh, natuurlijk als artiest ook geweldig om uh, het allereerste product eens even te horen. Je hebt nooit handtekeningen aan ze gevraagd? Nee, ik heb nooit handtekeningen <laughs> aan ze gevraagd. Nee, nee, nee. In die tijd uh, hield ik me ook niet zo bezig met dat soort muziek. Ik was uh, langharig en zat meer in, uh, in Pink Floyd en Beatles en uh, dat soort zaken. En die, die gaven jullie ook uit? Of was uh, nee, helaas niet. Dat baalde. Van ze stekker, want dan moest ik even goed nog voor, voor een hoop guldens uh, LP's kopen. Van de ja, concurrent. Van de concurrent, oh. ja, ja. Welke artiesten hadden jullie nog meer staan in Artoon? Uh, in Artoon uh, had je natuurlijk vroeger de, de, de, de Nederlands Talig of de Nederlandse artiesten. Uh, een oude Coriffé is uh, Eddie Christiani, uh, uh, onder andere. Die is nou, bij de oudere luisteraars ongetwijfeld bekend. Grote, grote gitarist uh, ook trouwens. Wat trouwens leuk is uh, om, te, om te vertellen, want daar kwam ik uh, ook achter, dat uh, in die uh, begin jaren zestig, daar uh, werd, werd die hele organisatie uitgebreid natuurlijk. Hè, want er kwamen steeds meer platenlabels bij. Onder andere Motown. Heeft ook nog een poosje bij, uh, bij Arton, uh, via Artoon gelopen en CBS. Maar daar kwam iemand werken. Er werd iemand aangetrokken. En dat is de heer, uh, dat was Piet Velleman Jaap Albert Louis Sidney Velleman is de, is de volledige naam. En deze meneer was de eerste Nederlandse uh, DJ. En die heeft ook de, de, de eerste, of de eerste uh, hitparade gepresenteerd voor een vaderadio vader wat ook gewoon de hitparade heette. En deze meneer is een Zandvoorter. Oh ja? Deze meneer is geboren op 17 mei 1921 in Zandvoort. Wat leuk. Helaas overleden in 2000. Ja. Maar deze meneer was uh, in die kringen toch, uh, toch behoorlijk uh, bekend. Uh, ook in Amerika, in, uh, in jazzkringen. En uh, ik heb hier, ben hier ook nog ges, ge, gestuurd op inderdaad die allereerste hitparade... waarin de Three Sons op de eerste plaats stonden... en Perry Como en Dinah Shore op de tweede en derde plaatsen. Dat is wel heel erg aardig allemaal. Het zijn je. namen die bij de ouderen en ook bij mij nog wel een beetje... Uh, Iets losmaken. Dat, nou, dat, uh, dat is heel grappig. Maar dus, uh, yeah. dus jullie hebben nog een beroemde zandvoort er eigenlijk. Dat bedoel die, ik. Uh, nou, jullie, jij ook. Is, is, geen, is geen tegel van, maar... Nee. nee. Ja. Nou, we gaan weer even naar de muziek. <coughs> To my little old shack I'd be just as lassy As hell as a lassy If I were a king Wouldn't mean a thing The roof's so tall With the riding on the wall It wouldn't mean a thing Not a dog old thing There's a queen waiting there In the rocking chair Blowing her top On a can of beer Looking all around And trucking on down I gotta get back To my shiny town Het vinyl. Een uh, uh, shanty in Old Shanty Town. En u hoorde Sunny Day. Uh, vibrafoon, Kees van Nassau. Elektronisch accordeon met Matthews en piano Rob Matna, Ik heb de hoes voor me. En we hadden het net over uh, de eerste DJ van Nederland, Piet Velleman, ja. En ik kijk naar die hoes en er staat een hoesontwerp, Piet Velleman. Zo zie je, maat. Het is toch wel heel apart, hè? Hm. Weer een plaat van Artoon. Leuk. Er eh, staat dus boven, deze stereo opname kan ook monoraal afgespeeld worden. Mits moderne lichtgewicht pick-up wordt gebruikt. Dat, dat is jouw werk allemaal. Dat waren, allemaal? Dat waren nog eens tijden. Hè? Oh, geloof <laughs> we, we gaan, dames en heren luisteraars, we zijn in gesprek eh, met Nico Stammers. Eh, eh, toch ja. een grote kennis van het productieproces van platen. Eh, van de fabriek in Zandvoort tot natuurlijk de fabriek in, eh, in Waardenpolder. En dan praten we over een de uh, platenmaatschappij. Nico, we hadden het over artiesten. Ja, want jij vroeg me net wat, wel, welke artiesten zaten er bij, uh, bij Artoon. Uh, dat waren natuurlijk niet alleen de, de Nederlandstalige artiesten. Maar uh, hele bekenden, hele bekenden. Dus uh, uh, uh, Chubby Checker. Wel bekend van de, van de ja, wel bekend de van twist. De, van de twist natuurlijk. Hè. Ook en getrouwd nog met uh, Rina Logger, Lodders. Uh, Miss, uh, Miss World. Uh, ja. En later verhuisd naar Amerika gewoon, geloof ik. Uh, wat hadden we meneer? Uh, de Motown-labels uh, en Reprise-labels. Dus Frank Sinatra zat er ook nog bij in die tijd waarom ze die ooit weggedaan hebben dan weet ik niet maar goed, misschien heeft Frank zelf een andere brood gevonden Ray Charles zat erbij Chuck Berry zat erbij en van de Nederlanders was nou ja, de genoemde Eddie Christiani, Shaki Schram Shonny en Rijk en de onvolprezen ZZ en de maskers oh ja. bekend natuurlijk van ik heb geen zin om op te staan en draken <laughs> ja. ja, ja. wat, dat... wat leuk wat ja. leuk maar je zei net ook in, in het voorgesprekje dat we hadden je keek ook wel eens naar de concurrent. En dat je wel eens een beetje jaloers was wat IMI en Bovema allemaal deden wat die allemaal binnen hadden en ja. toen hoorde ik een heel op, opvallend verhaal van jou over Simon Carfunkel en, en dergelijke kan oh. je dat nog een keer vertellen Simon Carfunkel, ja dat is nou ja, dit, dat was een, is eigenlijk een van de grootste uh, artiesten van, van uh, nou ja, CBS was het uh, toen eigenlijk al het wordt maar getrouwd, nou, in... uh, gedraaid bij begrafenissen Bridge ja, over ja, over over, overal, overal, nou Bridge ja. Over troubled Water dat is de 63699 90. Ik, Hoeveel? Uh, 63,699. Dat is het uh, catalogusnummer van het ding. <laughs> het, uh, het zit in mijn hersens gegrift. En ik zal er waarschijnlijk ook mee sterven. Want het, dat gaat er nooit meer uit. Zo vaak hebben we dat ding langs zien komen. Dat is een, een gigaplaat geweest. Bridge over troubled Water. Simon en Garfunkel Die overigens uh, in hun beginperiode nog in Haarlem hebben opgetreden. In de Waag. Aan het Spaarne. Waar Kobi Schreier op zondagmiddag uh, muziekmiddagjes uh, uh, organiseerde. En aanvankelijk was daar alleen uh, Paul Simon. Die heeft daar voor anderhalve man en een paardenkop wat, wat zitten zingen en, uh, en spelen. Voor een maar, biertje of zo. Als dank voor de overnachtingen die hij bij Kobi Schreier mocht, uh, mocht hebben. Is hij de vol het volgende jaar daar, uh, daarop eens teruggekomen. Heeft hij zijn vriendje meegenomen. Dat was uh, uiteraard Art Garfunkel. En dat was toen al het duo samen met Garfunkel nog steeds. Steeds niet heel erg bekend. Maar zaten wel Sound of Silence te spelen daar. Het is wel heel erg leuk om, uh, om te nee, weten, denk dat ik. Dat is toch ongelooflijk? Ja, ja, ja, het is heel bijzonder hoe zoiets dan, uh, dan uitgroeit. Tot, nou ja, de onvolprezen Bridge over Troubled Water. Want dat is een album waar ook gigantisch veel hits van afgehaald zijn. En, en veel verdiend is. Daar konden oceanen mee gedumpt worden, volgens mij. Maar de platenmaatschappij, die had daar wel een bingo mee? Uh, oh, inderdaad, ja. Nou, dat hadden ze wel vaker. Ze hebben dat uh, ook gehad met, uh, met Julio Iglesias. Uh, Dat is ook zo'n nou ja, million seller, zeg maar. Die overigens op het juiste moment kwam. Want wij hebben in die tijd uh, Vicky Liandros. Die was ook heel erg bekend met uh, apretta Iedereen had het over Vicky... Uh en CBS dacht toen van nou weet je wat, die, die, die contracteerden wij, die hebben dat voor, ik meen het iets van 12 miljoen uh, hebben ze daar gecontracteerd. En uh, de eerstvolgende LP die geperst werd, werd een gigantische flop en daarmee dus ook een enorm verlies voor, uh, voor de maatschappij. En toen was daar die voetballer, die zingende voetballer uit, uh, uit Spanje. Goed, ja, ik heb begrepen dat onze zandvoerder Willem van Duin, die zat bij de commissie uh, van uh, jouw platenmaatschappij, dat die hem eigenlijk heeft binnengehaald, Kijk. omdat hij hem toevallig ontmoette ergens Kijk. en zei van, god die heeft een aardige stem, laat ik die maar eens gaan promoten. Ja, nou en dat, dat is een wereldsucces geworden. Dat, dat heeft hij goed gedaan. Dus ook ja. hier speelt Zandvoort nou, weer een buitengewoon belangrijke rol. Toch, leuk, zoiets, hè? Dat is toch leuk? Ja, ja, is leuk. We, gaan, we gaan maar even terug nog oh. naar de historie. Ja, ik wil even naar, naar dat, dat Zandvoortse. Want ja, ik weet er niet zo gek veel van, natuurlijk. omdat ja, Ik heb dat niet, niet meegemaakt. Nou, je weet wel heel veel. Uh, ik, ik vertelde al dat, dat die, die Zandvoortse uh, uh, afdeling, dat, dat Zandvoortse ja. fabriekje, uh, dat moest natuurlijk. Bestuurd worden vanuit, uh, vanuit Haarlem. Hè? En die, die matrijzen moesten er dan overgebracht worden, maar de planning. En, de, en uiteraard ook de bedrijfsleiding moest heen en weer pendelen tussen, tussen Haarlem, tussen de Waardepolder en, en, en Zandvoort. En dat gebeurde op zeer sportieve wijze. Want de, de, de, de toenmalige bedrijfsleider Peter Bouwens, uh, die samen met G. Borst naar, naar Zandvoort ging, die deden dat met één Volkswagen kever. En daar hadden ze twee sleutels van. En ze spraken eraf, af, de één ging alvast een stukje rijden. Liet dan de, de auto staan. De ander ging hardlopen. Liet dan de auto op een bepaalde plek staan. aan de aan of waar dan ook. Misschien op de zeeweg ergens. Dan ging die verder lopen. Dan pakte de... De, de g borst die pakte nou het autootje. En die haalde dan Peter Bouwers weer in. En zo gingen ze naar zandvoorters Lopend, rijdend, lopend, rijdend. die hadden een perfecte conditie. Ja, Wat bedenk leuk. het maar eens. Leuk. Ja. We gaan weer even naar de muziek.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 en ja, dan zie je dat Nico Stammers nog een enorme kennis is. Want die zegt meteen, oh dat is Bob Bauer. Uh, Bob Bauer. Ja, pas Kijk, op. Hè. Ja, nou. ja, ja, ja, ja. ja. Echt geweldig. En luisteraars, ja. we zitten te praten met Nico Stammers. En we praten over het verleden van de plaatfabriek van Zandvoort, van Haarlem, van Artoon. En uh, het is zo uniek. Want uh, nogmaals, Nico, die weet er zoveel van. Nico, ik ga gewoon weer vragen vertel verder over de geschiedenis. Hoor. Ja, de naam van het, uh, het fabriekje, want het had ook nog een naam het heette oorspronkelijk Stamp of Sound en dat was nog in de tijd van uh, toen het van die uh, jongens van Bovema was uh, en dat werd Fugram, uh, en waarschijnlijk is dat een samenvoeging van Funkler hè? Dus zo heette het hotel en ook een, een platenlabel wat daar genoemd was 1 grammofoonplaten. zoiets bedenk ik nu zelf hoor, ja. maar lijkt, me, lijkt me heel logisch uh, daar stonden zes persen heb ik uh, weten te achterhalen. Ja. Uh, er werkten 25, uh, 45 uh, mensen. U praat over Zandvoort. Uh, ik, praat, uh, ik praat over Zandvoort ja. ja. Uh, het was een, een, een, ook nog een, een roerige tijd. De gebroede die, die, uh, die zaten nog aan het stuur natuurlijk. En die, die hadden wel veel van, verstand van muziek. Maar waarschijnlijk weinig van techniek. Dus die Tormde daar nog wel eens binnen en dan, er stonden veel, ook veel sprookjesplaten in die tijd. Want daar was John Viss weer heel erg gek op, op een of andere manier. Veel, en dan, sneeuwwitje liep dan heel erg goed en Doornroosje liep wel wat minder en dan kwamen die slingers binnen. En dan was het Doornroosje: moet op die pers, want die gaat sneller. Dan kunnen we meer maken. Maar dat betekende dus ook dat je zo'n hele pers. Want ze wilden niet alleen de matrijzen ver, ver, ver, ver, vervangen, maar ook het hele blokken en, en het hele spul vervangen. Dus dat werd een ruzie daar iedere keer, uh, van, van, van hier tot Tokio natuurlijk. En daar is dan uiteindelijk een stokje voor gestoken door de nieuwe bedrijfsleider. Die is langzaam maar zeker uh, op de achtergrond. Heeft maar even en proces, en het is een... niet alleen die piezen, <coughs> maar je moet ook een hoes maken. Je moet een hoes maken, ja. Hoe, hoe gebeurt dat dan? Dat, dat wordt doorgaans gedrukt, hè natuurlijk, maar ja. dat is een beetje een flauwe opmerking. Nee, maar CBS had uh, Je moet een heleboel maken. Een eigen drukkerij. Oh. Zij hadden in de waarde een drukkerij en dat is later uitgegroeid tot de grootste huisdrukkerij van Europa. Zo. Dat is een, was een gigantische drukkerij. En uh, helaas, hij bestaat niet meer. Dat is, uh, ja, ni niets bestaat nog daar uh, eigenlijk. Behalve dan het, het, het plaatfabriekje wat onder een andere naam is. Uh, wat overigens heel erg goed loopt. Dat is uh, de recordindustrie heet dat nu. Maar die drukkerij, die is, uh, ja, die, die, die, die, uh, dat was ook werkgelegenheid voor ontzettend veel, uh, veel mensen. Ja. Mooie drukkerij. Aanvankelijk zat hij aan de, naast, de, naast de perserij in één pand. En is later verhuisd naar een, een ander, veel groter pand uh, in de Waardepolder. Liep jij wel eens in je jeugdjaren langs uh, grammofoonplatenmaatschappijen? Om te kijken of jouw platen ertussen stonden? Uh, die komt in, uh, van mijn pers af en die is van mijn pers en dergelijke? Uh, nou, nee, dat, dat, zo, zo ver ging ik niet. Wat ik nog wel eens uh, wilde doen, uh, dat was bluffen in een, een grammofoonplatenzaak. Want het was natuurlijk in die tijd, zeker met grammofoonplaten, je kon ze niet meer ruilen hè? als je ze gekocht had of ze moesten verzegeld worden. Hè? Maar ja, goed, dat deed je niet altijd. En... En dan had je nog wel eens, wel eens thuis, kwam je en dan, een rare kras zat erin. Of nou, het baal als een stekker. En dan ging je naar zo'n zo zo winkelier weer uh, terug. Dacht, ja, die plaat zit een kras in, die wil, die, die, die wil ik niet. Ja, dan je er zelf wel eens zeggen. Nee, dat is in het fabricatieproces gebeurd, weet je wel. <lacht> en, uh, de, hoezo is fabrikage? Ik zeg, meneer, u hoeft mij niets te vertellen. Ik, zeg, ik weet alles van de fabricatie van gramofoonplaten. Ik zeg, dit is duidelijke fabricagefout. U mag hem apart leggen. En dan gaat u dan geeft u hem terug aan de aan de, aan de fabrikant. Dan wacht ik wel op een andere. En, zo en toen dan was het meestal goed en dan kreeg ik een nieuwe. <lacht> <lacht> dus maar ja, dat dus het had zijn voordelen. Ja, ja. Zee, kijk, er staat mijn naam in In de spiegel. Ja, nee, dat, dat, dat dan weer niet. Dat, <lacht> nee, nee, nee. Zo gek was dat dan ook weer niet. Maar goed. Maar ga euh... verder, Nico. Ja, nou ja, wat, wat kan je er verder van vertellen? Uh, CBS is, is groter geworden. Ja. Veel groter geworden uiteraard. Uh, Arton werd overgenomen. Eerst, CBS ging daarin zitten voor 50% omdat Columbia Broadcasting System is het dan in Amerika. CBS dat wilde zijn eigen uh, repertoire ook uh, gedistribueerd zien in, uh, in, uh, in Europa en Arto ging daar een rol in spelen en op een gegeven moment dacht CBS van nou het is misschien wel handig als we de hele boel inlijven en toen werd het CBS gramofoon dus het is geloof ik drie jaar CBS Artoon geweest en toen werd het CBS grammofoonplaten. en dat is er tot ergens in de jaren tachtig geweest en toen kwamen de, onze Japanse vrienden en dat was Sony en, en die hebben de, dat overgenomen. Die hebben dat overgenomen, want Sony had een, een, een eigen visie. Die hadden, waren natuurlijk, die hadden hun apparatuur ontwikkeld. De, de Walkman hebben ze, hebben ze bedacht en zo. En die waren heel slim en die zeiden: van ja, als wij nou de afspeelapparatuur maken, is het misschien ook wel handig als we de hele artiestenstal en al dat soort zaken ook in eigen beheer. Dus dat werd een gigantisch bedrijf. En werden wij overgenomen. Maar je had ook nog een grote concurrent hier vlakbij. IMI was dat. En uh, Bovema natuurlijk. Ook ja, ja. Ja. Maar ja, goed, daar hadden wij we weinig last van natuurlijk. Zij hadden gewoon uh, andere artiesten dan wij. Maar wij hadden ook een gigantische artiestenstal. Die had, had Streisand natuurlijk en Diamond. En, uh, ja, Die zaten en, allemaal bij eerder, jullie. Eerder wat, Mahlia Jackson. Die zat en, allemaal bij ja, jullie. Dat zat allemaal bij, uh, bij ons, ja. ja. Kon je wel eens een, uh, als perser zeggen van uh, die plaat die, mag ik die meenemen? Of had je een voorkeur uh, behandeling? Uh, dat je wij, konden, wij konden elke maand, uh, nou moet ik even denken, ik dacht dat het 6 LP's waren voor, uh, voor 2,50 per stuk of zo. Ja. Dat, uh, ja, later was dat met met de uh, CD's ook. Dat was een hele goede regeling. Later werd die wat ingeperkt omdat men uh, ergens bij het ministerie bedacht dat dat een soort van inkomen is. En dan uh, nou, krijg je krijgt dat soort flauwekul, dus iedereen balen. Dat, uh, dus dat betekent dat jij een, dus, een enorme voorraad aan platen thuis hebt? Ik had heel veel platen vroeger, ja, die zijn allemaal de deur uitgegaan. Ik, uh, op een gegeven moment heb ik de drie stap genomen om uh, alleen nog maar uh, CD's. Het uh, heeft lang geduurd, hoor. overigens. Ja. Want uh, er is een periode geweest dat je ook bij CBS heel goedkoop uh, nog cd'tjes kon krijgen. En dat heb ik toen... Toen had ik nog zoiets van, daar begin ik niet aan. Want nee, die plaat is veel mooier. Die hoes is veel mooier. Dus ik blijf dat kopen. Nou ja, goed. Uiteindelijk zicht je toch. En uh, daar heb ik geen spijt van, overigens. Nee, nee, nee. nee. We gaan uh, weer nog even naar de muziek toe. Rob, wat heb je? Uh, Rijk de Goeier. Oh, gaan we even eens. luisteren. Ook Artoon.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 Het was zo'n mooie zomer, maar die is voorbij gegaan. O mooie Nelly van der Heuvel, zou jij nog bestaan? Ja, Rijk de Gooier. Rob Harms, jij staat te genieten van de Nelly van der Heuvel uit de vierde klas. Jij staat te genieten van deze. Ik vind plaat. het heerlijk. Ja. Vinyl draaien is toch uh, prachtig, echt. Kijk, uh, Nico Stammers tegenover mij, die bevestigt dat meteen. Ja, Die absoluut. zegt, ja, die warmte van die vinylplaten <laughs> is toch heel wat anders dan een cd'tje. Ja, die warmte. Die zogenaamde warmte van de, van de LP. Ik heb daar andere, andere gedachten over, maar ik, ik, ik gun iedereen zijn plezier als hij <laughs> vooral vinyl wil blijven, blijven draaien. Dat is mooi. Het klinkt warmer, omdat het... Uh, uh, ja, dat is een mechanisch verhaal. Uh, in feite is, is zijn die warme tonen en de... En de vermeende meer bas en zo is gewoon het ontbreken van hoog en dat komt omdat dat in het productieproces daar simpelweg uitgehaald wordt maar dat is een technisch verhaal nog even is, over de techniek Nico je bent een jaar of vijf zes geleden ben je gestopt het bedrijf het bedrijf stopte het bedrijf stopte, dat verhuisde. Dat was inmiddels alleen nog maar een distributiebedrijf. Ja. Uh, en uh, Sony heeft besloten om de vestigingen te, te verspreiden over Duitsland en, uh, en Frankrijk. En toen was het uh, einde verhaal helaas. Ja, ja. dat betekent dat uh, 400 mensen in de kou stonden. Daar gingen een heleboel mensen, raakten daar uh, hun maar ja, een baan kwijt. ik ga toch even om. nog met je terug van het productieproces. Uh, tot vijf jaar, zes jaar, zeven jaar geleden ging alles vol automatisch, het maken van platen. Maar daar is een heel proces aan vooraf gegaan want jij hebt het eerlijke handwerk nog gedaan toen ik daar kwam uh, in, in 1970 ik ben begonnen, ik heb, ik heb daar ook maar een jaar gewerkt erover in die platenperserij uh, ging dat met de hand. het waren handpersen dus dat betekende dat je met je blote handen dat, dat gloeiend hete broodje moest pa nooit pakken nooit bewaren in je handen uh, nee, nee, nee, nee, nee. Dat als je maar snel genoeg was hè, dat, en dat leerde je wel <laughs> je leerde sowieso heel snel persen omdat je op premie stond je had een, in die tijd nog een weekloon, dat, dat bestaat ook niet meer, maar je had een echt weekloon. En daarboven, als je boven een bepaald aantal platen kwam, kreeg je per plaat kreeg je extra uitbetaald. Plus de, de, de enorme hoeveelheid overuren die er waren. Want ja, het is een hectisch bedrijf. Een grammofoonplatenbedrijf. Als er hits waren, dan moest je maar blijven persen. Dus dat was vaak op zaterdag of zondag was het, was het ook doorwerken. Nou, arbo-omstandigheden arbe en zo, daar had men nog niet zo erg van gehoord. Dus je kon lekker door blijven persen. Dus ik verdiende goudgeld in die tijd. Ja, dat, nou ja, meer dan mijn vriendjes die... Maar steeds meer blokjes ja, vernieuweren opleggen. Maar... Ja, ja, maar een enorme geestdodend werk. Dat is, uh, dat, dus ik, ik ben op een gegeven moment, heb ik ander werk gevraagd. Haard. Uh, dat kon niet, want je was een goede perser. Uh, dus dan probeerden ze die boot af te houden. Van, ja, ja, ja, we gaan. Toen heb ik uiteindelijk Peter Bouwers, diezelfde, die was inmiddels directeur. Die zei van, hé hey Niek, hoe gaat het? Uh, nou, deze week voor het laatst. Maar waarom dat dan? Ja, ik vraag al twee maanden om ander werk ja, maar dat krijg ik niet. Uh, dus zijn ze nou het? En nou, zo ging dat dan in die tijd. Maar zo was het een hele leuke, leuke sfeer. Leuker dan, dan later, omdat het groter werd. Dan werd het onpersoonlijker. Het begrip manager werd uitgevonden. Dus je had andere mensen die ineens verantwoording gingen dragen. Of dachten dat ze dat, dat konden dragen. Maar in de beginperiode, om uh, um een voorbeeld te noemen. Als er nieuwe Neil Diamond uitkwam. Uh, je zat natuurlijk met verschillen in tijd. Met, met Amerika en in, dan had je het overvliegen van de tape. En dan kon het dus zijn dat je overdag kreeg je een, een berichtje. van moet je luisteren vannacht om drie uur kunnen de tapes binnenkomen. Kun je, kun je dan opkomen draven? Want we willen. Nou, dat vonden we geweldig. Dat was nooit, er was nooit gezeur over van, van, nee, ik ga toch niet midden in de nacht of, of wat dan ook. Uh, nee, niks ervan. Want het was gewoon een sport om die, die plaats zo snel mogelijk in, uh, in, de, in de, de winkel te krijgen. En een paar uur later krijgen. in de winkel Dan was je gewoon hartstikke trots als s'avonds als, als die, die, die LP's al in de winkels lagen. Ja. Ja, ja. Dus dat, ja. Ja, zeker met promotiecampagnes. Toen hadden ze nog geen... geen, geen commercials erbij en dergelijke? Nee, ja, dat was een stuk minder natuurlijk. Je kreeg dat later wel hoor. Je kreeg al die, die, die verzameldingen van Ketel en Arcade en zo. Overigens, maar... Dat is ook een, een, een beetje een zandvoorts verhaal. Wij hadden in de, in de tijd uh, iemand aan werk. Ik ga geen, geen namen noemen. Ja. He, absolu absoluut niet. Die zat, die zat in de planning. en uh, Was een hele goede planner overigens. En daar moesten wij dan ook voor overwerken en, en dergelijke. En in die tijd hadden wij dus ook zo'n verzamelaar van Ar Ar Arcade. Dat was heel erg gewild. Uh, directeur van Arcade loopt in, meen ik in Turkije, uh, op vakantie. En die ziet ineens in een gramofoonplatenzaakje daar allemaal arcade-LP's hangen. Alleen dat kon nog niet, want de uh, releasedatum was nog niet geweest. Toen zijn ze dat uit gaan spitten en dat bleek dat deze meneer dan toch wel voor, uh, voor eigen gewin, heel slim, productie draaide. En dat doorsluisde naar, uh, ja, ja dat, is, dat, is, dat is ook gebeurd. Zand in zandvoertig. Uh, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Maar goed. en die woont nu aan het boulevard waarschijnlijk eh, ik zou het niet weten ik zou het niet weten was overigens een, een bijzonder aardige en sympathieke meneer was ja. Dat. ja maar goed stille wateren, diepe gronden hè? Ik zeggen. we gaan nog even naar, heel naar een plaatje toe ja. Ja, toen, wat kan je niet goed. Die twist. ja, ja. Ik heb het nog meegemaakt. Uh, Nico, wie was dit? Dit was Jimmy Checker natuurlijk. Ja, ja, ja, de, twist, de onbetwiste twistkoning heette heet dat. He? Dat was ook een, een, een enorme succesnummer. He? Dat was een gigasucces in die tijd. Ja. Ja. En, en ik hoorde net, want uh, ja, iedereen die doet mee enthousiast. Er was nog een, een, een, een musical die ook uh, erg goed liep. Ja, dat is, nou is bijna een opera natuurlijk. Hè? Dat is de, de, de al onbekende West Side Story. Die je ook. Ja, die ook. Ja, die hebben wij ook gepest, ja. En, en heel veel platen. En we hadden het net over. Waar praat je dan over als je zegt heel veel platen? Ah, dat zijn echt miljoenen. Dat is, miljoenen? Ja, dat zijn miljoenen. Ja, ja, ja. Dat is en die deed een, je met je handje. gigantisch. Nou, niet in mijn eentje hoor, nee. nee. <laughs> maar nee, ja, je ging de hele dag door. Dat is, dat en dat werd dan geëxporteerd over de hele wereld. Dat werd de, voornamelijk door, uh, door Europa ging dat. CDS was eigenlijk de distributiemaatschappij voor Europa. Overigens, die wedstrijd we hadden het net over de kwaliteit en over tikken. Leuke is wel, op een gegeven moment uh, stond dat ding weer op allerlei persen. En uh, ineens was er alarm in, uh, in de tent. Alle persen moesten stil. Platen moesten eruit. Alle platen die al geperst waren moesten weggegooid worden. Want er zat een geweldige tik in. En welke stoetharspel had dat nou niet eerder ontdekt? Etcetera, cetera. Et cetera. He, dat was dan een meneer die had de leiding daarvan, de muziekcontrole. En die, die ging daar geweldig keer. Dus die hele zooi die ging, de, ging de vernietiging in. Totdat de slimme jongen die plaat nog eens opzet. En nou, het was niet het klikken van de vingers, maar het was wel het, het klikje van het stilettootje tijdens het gevecht. Dus die hele wende, die, hele die is toen voor niks, helemaal voor niets. Nou, dat is de man niet in dank afgenomen. Volgens mij kreeg hij geen gratificatie aan het eind van het jaar. Was. Nee, nee. nee. Dus, maar dat soort dingen gebeurde ook, maar tot grote hilariteit natuurlijk van, de, van degene die in de pesterij stonden ook, want er was toch ook altijd wel een beetje een, een strijd tussen de controleurs en de, en de persen, omdat je op premie stond, wilde je niet dat zaken afgekeurd werden, want dat ging dan weer van je van je loon af, hè? Of, je, of die pers die moest stil, dat, dat scheelde ook keer, dus het was altijd een beetje van uh, nee, het kan wel door, en niks ervan stoppen als nou, zeker, en dan nou, nou, dan kreeg je dat soort discussies Er is wel eens wat vernietigd dus. Er is wel wat, wat vernietigd en uh, iets uh, wat, wat niet echt, uh, echt nodig was. Maar het meeste ging wel goed door, oh, want de kwaliteit was uitstekend uh, bij het bedrijf. Ja, ja en e, e, Jan Kool komt net binnenlopen en die zegt: Ja, er waren nog meer zandvoerders. De Kaufman die is ook betrokken geweest, want dat Hotel Funke was daarvoor een concertzaal. Jan, zeg ik het goed? En dat is weer opgezet door eigenaar, door meneer Kaufman, ook zijn zandvoerder. Dus joh, we hebben heel Haarlem platgemaakt als zandvoet. Nou, het, li het lijkt wel, hè? Verdorie oh, nog ja. en toe. De eerste dit ja. jockey. Ook dat nog. Ja. Jij? Ja. Ik ben hier ook naartoe ge gevlogen. <lacht> tien jaar geleden. Dus... Goed. Uh, je dan al een beetje Zandvoort te noemen. Als je hier niet ja, met een tien jaar... Ja, Oké, okay, nou gelukkig maar. Goed, lieve luisteraars, We komen aan het einde van het programma. We hebben weer met veel enthousiasme geluisterd naar Nico Stammers. Met de plaatfabriek van Zandvoort. Artoon. En wat er na Alme is gebeurd in de hele plaatindustrie. We hebben een aantal oude nummers gehoord. En wat zijn we blij dat dat allemaal bewaard is gebleven. Ja. Want af en toe kan je er toch weer even van genieten. Ja, en hier je kon je een... nog leuk over praten. Dus dat is, dat is die, heel. Enorm bedankt voor je komst. Graag gedaan. Lieve ja. luisteraars, fijn dat u allemaal heeft geluisterd. Ik hoop dat u net zo enthousiast bent als wij dat hier zijn. Volgende week gaan we praten met Peter Keller over Societeit Duistergast. En hoeveel zandvoorters waren niet vroeger lid van Duistergast. Eh, Aanschipaat over de vestiging. Van eh, onder het strandhotel, eh, Kiefer aan de Zuidboulevard en natuurlijk eh, het laatste moment in, eh, hier in Zondvoort hun vestiging hadden. De tafel van verdiensten, carnaval, alles wat zij deden, daar gaan we over praten. Volgende week zaterdag, Peter Keller met Societeit Duistergas. Ik wens u een fijn weekend toe.